2 uur. Dit is Radio 1 met Thijs van den Brink en Elsbeth Grütke. In Dit is de Dag gaat Kees van der Staaij Rutte en Co steunen... of legt hij morgen bij de Algemene Beschouwingen een flink ijzerpakket op tafel? En doet u suiker in de koffie, dan bent u misschien wel een junk. Of toch niet? Voedingsprofessor Frans Kok weet hoe het zit. Eerst het NOS Journaal met Raymond Serré. Boven het winkelcentrum Westgate in de Keniaanse hoofdstad Nairobi hangt zwarte rook. Vanmorgen waren in het gebouw explosies en een schotenwisseling te horen. Het lijkt erop dat commandotroepen een nieuwe poging doen... om de terroristen van Al-Shabaab uit te schakelen en de gijzelaars te bevrijden. De Keniaanse minister van Buitenlandse Zaken zegt... dat bij deze actie bijna alle gijzelaars zijn bevrijd. Eerder was gezegd dat de terroristen nog zo'n tien gijzelaars gevangen zouden houden. Maar bij dat aantal zal het niet blijven, zegt correspondent Koord Lindaya. Dat is... Uh... Vermoedelijk niet het eindcijfer, omdat nog steeds de veiligheidstroepen geen toegang hebben tot het hele winkelcentrum. En vergeet niet, er zaten duizend mensen gegijzeld op zaterdagmiddag 12.30 uur. Het middaguur, die zijn alle kanten uitgevlucht. De Duitse CDU gaat eerst proberen een coalitie te vormen... met de sociaal-democratische SPD. Bondskanselier Merkel heeft al gesproken... met de SPD-partijvoorzitter Siegmar Gabriel...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 Als ze zeggen nee, belangrijker is dat we de uitgaven kunnen blijven doen... belangrijker is dat de belastingen kunnen worden verhoogd... dan zullen ze met een andere partij moeten praten. De coalitie heeft de steun van het CDA nodig... voor een meerderheid in de Eerste Kamer. De strijd tegen kinderarbeid begint zijn vruchten af te werpen... zegt de internationale arbeidsorganisatie ILO. Kinderarbeid is sinds 2000 met een derde afgenomen. Wereldwijd werkten vorig jaar 168 miljoen kinderen... tegen 246 miljoen in 2000... De ILO waarschuwt tegelijkertijd dat het VN-doel... dat in 2016 de ernstigste vormen van kinderarbeid beëindigd moeten zijn... nog niet wordt gehaald. De meeste kinderarbeid is in de agrarische sector... en in absolute aantallen is het probleem van kinderarbeid het grootste in Azië. Supermarkt Plus wil gemiste inkomsten... door van de nieuwe prijzenoorlog verhalen op leveranciers. Dat valt op te maken uit een brief... die het supermarktbedrijf heeft gestuurd aan een aantal leveranciers... Commercieel directeur van PLUS schrijft dat er minder wordt verdiend op veel aanmerken en dat de leveranciers daarvoor opdraaien. Binnen 14 dagen moeten zij een door Plus berekend bedrag aan de supermarktketen overmaken. Volgens de branchevereniging van Leveranciers, de FNLI, is dat tegen de afspraken, zegt directeur Filip den Ouden. Hard onderhandelen, daar is niets mis mee. Hard commerciebedrijven is ook niks mis mee. Maar bestaande afspraken dienen wel gerespecteerd te worden. En pogingen om die. Uh eenzijdig te veranderen, die uh, vallen buiten uh, goede handelspraktijken... wat ons aan gaat. Volgens de FNLI is Plus niet de enige supermarkt... die leveranciers heeft benaderd. En dan het weer. Bewolkt af en toe zon, 18 tot 21 graden. Morgen eerst veel bewolking en nevel, maar in het zuiden schijnt al snel de zon. Vanaf woensdag meer kans op vraag? buien en een graad of 16. Wij gaan zo verder met dit is de dag. Blijf luisteren.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 360magazine.nl Dit is Radio 1 EO Dit is de dag Thijs van den Brink en Elsbeth Grütke dit is de dag dat Angela Merkel moet bepalen wat ze wil. Regeren over links of regeren over links? En hoeveel heeft zij eigenlijk te zeggen over onze regering? Griet Bansma, goedemiddag, hartelijk welkom. Moeten we eigenlijk in Nederland blij zijn dat zij nog vier jaar doorgaat? Ik denk het wel. Het betekent continuïteit in het buitenlands beleid. Het wordt natuurlijk erg belangrijk inderdaad of ze gaat regeren met de SPD... de sociaaldemocraten, dat zit er wel in. Dat zou wel kunnen betekenen dat ze haar Europa-beleid iets moet gaan bijstellen. Want helemaal op één lijn zitten die twee partijen natuurlijk niet. Ook de gast Kees van der Staaij. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, morgen beginnen de Algemene Beschouwingen. We kennen u als iemand die meestal de kabinetten positief tegemoet treedt. Rutte zit om elke zetel verlegen, vooral in de Eerste Kamer. En straks horen we of hij nog steeds op uw zetel mag rekenen. Is het een quiz of is het een talkshow? En wie heeft eigenlijk de touwtjes in handen? Ruben Nicolai komt deze week met een nieuw programma getiteld Ruben. En stelt cda Wim van der Kamp zich opnieuw verkiesbaar... voor het lijstdekkerschap in Europa. Vier jaar geleden was je behoorlijk negatief en kritisch over Europa. En we gaan straks horen wat daarvan over is. En Straks twee keer een optreden van niemand minder dan Alison Maillet. Welcome. Um, nog steeds een van de bestverkopende artiesten van Groot-Brittannië. Uh, great honor to have you here. Is it true you sold more than uh, at least 25 million albums? Oh, well, no, it's 20 miljoen last, uh, last yeah. 20 miljoen? Ja. Je kunt me dan VAT geven. <laughs> Frans Kok is hier om te praten over suiker. En wilt u meepraten over de uitzending? Doet u dat dan via Twitter met de hashtag DIDD. Of ga naar de website DITSTEDAG.nu en reageer. Komende week beginnen de algemene politieke beschouwingen in de Tweede Kamer. En de verschillende fractieleiders vielen de drie al over elkaar heen met hun eisenpakketten. Het wordt zo langzamerhand een potpourri aan eisenpakketten. Mijn oproep zal zijn tegen de Partij van Arbeid. Stap uit het kabinet en ga met ons werken aan de sociaal alternatief. En deelnemer is klaar voor de start. PvdA en VVD, die hebben ook andere fracties nodig. Men heeft kennelijk geen rekening gehouden dat oppositiepartijen het ook nog wel wet Dat de salarissen niet ook kunnen stijgen. We hebben ons daar altijd sterk voor gemaakt dat strafbarzellen van illegaliteit op dat van tafel komt. Ik roep links op om nou eens een keer het taboe van de arbeidsmarkt los te laten. Ik roep rechts op om het taboe op de huizenmarkt los te laten. Wat het CDA wil is dat we vastleggen dat we de overheid niet ieder jaar laten groeien. Pas als het economisch en financieel beter gaat, dan ontstaat er ruimte voor. En niet liegen. Kees van der Staaij, ja, dit weekend twitterde u nieuwe cijfers gezien over belastingdrukgezinnen. Loopt echt uit de hand, vooral voor éénverdieners. Zonder aanpassing geen steun SGP. Wat had u gezien waar u zo van schrok? Nou, ik had een artikel gezien in het uh, Reventorisch Dagblad... afgelopen zaterdagochtend. Uh, en daar had uh, een aantal economen ook uitzitten rekenen... wat de gevolgen zijn van de plannen van het kabinet... voor gezinnen en in het bijzonder dan voor eenverdienersgezinnen. En ik schrok me toch wel wild van die cijfers. We wisten dat er al heel wat op gezinnen afkomt in de komende tijd. En denk, als je een gezin met drie kinderen hebt... dan heb je in de toekomst te maken met zomaar 1000 euro per jaar... die je extra kwijt bent voor... Schoolboeken, 1000 euro per jaar, minder kinderbijslag. Maar daar komen nu ook in het pakket van het kabinet belastingmaatregelen bij. Die ook nog zomaar een rekening van 1000 euro voor een gezin kunnen betekenen. En dat stapelt allemaal wel. Nou, dat wisten we eigenlijk voor een groot deel al. Maar nu even ingezoomd op één verdieningsgezinnen. Die betalen nu al uh, twee keer zoveel belasting vaak. Dan als je een situatie hebt waar twee uh, partners samen bijvoorbeeld 40.000 euro verdienen. Wat is het verschil dan, nu? Dan betaal je nu al twee keer zoveel belasting. En in de plannen van het kabinet zou het drie keer zoveel worden. Dus dat je, zeg maar, als je 40.000 euro verdient in je eentje... dat je dan 11.000 euro belasting betaalt. En met z'n tweeën 4.000 euro belasting. En dan allebei 4.000? Nee, in het... Um, dat je, zeg maar, in je, uh, bij, bij elkaar betaal je dus in een um, gezin... waar je allebei 20.000 euro uh, verdient bij elkaar. 4.000 euro. Samen. Samen. Okay. Ja. En... Maar heb jij dus bijvoorbeeld omdat jij een gehandicapt kind thuis hebt waar je veel zorg aan wil besteden ervoor gekozen om één. Partner, dat de, de man of de vrouw helemaal alleen thuis is, en de ander beschikbaar is van de arbeidsmarkt, dan betaal je dus bijna drie keer zoveel belasting. Dus zo wordt dan wordt het 12.000? Dan wordt het zo rond de 11.000 okay. euro uh, ja. belasting. En daar, het was al uit het lood geslagen. En het wordt eigenlijk helemaal uh, te gek uh, wat er nu gaat gebeuren. In plaats van dat dat gecorrigeerd wordt, wordt het nog erger. En dat komt, want dan denk je, hey, hoe kan dat nou? Dat komt in ja, dat feite. Ook, ja. Ja, dat komt in feite door de nivelleringsmaatregelen, waardoor het zeg maar weer gunstiger uitpakt voor een laag Salaris. Dus in je eentje 20.000 euro, dan heb je een laag salaris. Maar met z'n tweeën, uh, uh, de, maar, maar als, je, of als ieder dus 20.000 euro. <laughs> nee, maar om nog even eenvoudig te zeggen, als je allebei een laag salaris hebt... man en vrouw in een gezin, dan word je dus allebei gezien... als een laag inkomen, ieder apart. Terwijl als je je eentje hetzelfde bedrag verdient als gezinsinkomen... dan word je gezien als een hoger oh. inkomen. En dan loop je dus allerlei toeslagen en zo mis. Nou, omdat het kabinet nog meer gaat nivelleren... werkt dat nog weer steviger door. Is het dan bewust bedrijf... Van het kabinet, of is het een toevallige samenloop van omstandigheden. Zit er een ideologie achter, denkt u, of is het gewoon niet goed over nagedacht? Het is allebei. Aan de ene kant is de ideologie van uh, iedereen moet zoveel mogelijk geprikkeld worden om een baan buiten huis te zoeken. En daarom krijg je een tweeverdienersbonus... bonus nu al een belastingstelsel en een inkomensafhankelijke combinatiekorting en hoe het allemaal zo mooi heet. <hacht> uh, en dat uh, zeg maar, loop je dus nu, nu al mis. Maar voor een deel is het denk ik ook een beetje nu onbedoeld het effect van die nivelleringsslag omdat je uh, dus niet op het niveau van een gezin als geheel kijkt... wat het gezinsinkomen is, maar individueel... of je een laag inkomen hebt of een hoger inkomen. Ja, en als u zegt onbedoeld... dan zou daar misschien ook nog wat aan te doen zijn, of niet? Nou, precies. Dat is dus inderdaad waar onze hoop ook nog ge op gevestigd is. Dat iedereen die deze cijfers op zich laat inwerken... zegt van ja, maar dit wordt echt te gek. Dit kan niet de bedoeling zijn. Want het is eigenlijk nog erger dan ik nu al gezegd. heb. Want als je dan zou zeggen tegen diegene... die dan uh, in zijn eentje het geld moet verdienen voor het gezin en je hebt dan een, een salaris van 40.000 of 50.000 euro... ga er nog wat meer werken, doe er een schepje bovenop... dan pakt het ook nog zo uit dat je van elke euro die je dan extra verdient... nog weer 60 eurocent aan de belasting moet betalen. Oh. Dat is weer die verhoging van die belastingdruk. Dus dat is ook nog weer ongelukkig erbij. Een, co een, dus. co een combinatie van maatregelen die onverderig nee. uitpakt. Wim van der Kamp, heeft u de cijfers ook... nou ja, hoeft ze niet helemaal paraat te hebben... maar het effect wat gesignaleerd wordt door, door Kees van der Staaij? Ja. Ik heb uh, vanochtend even het uh, alternatieve plan van uh, Sibrand van Haasma-Buma ah, uh, <laughs> gezien. En, uh, Blijft oh, politicus, zei die van de kamp? Ja, ja. niet zeker. <laughs> ja. Gelijk mijn, de CDA-plannen. mijn plannen. vak, Kees. Uh, uh, goedemiddag. <laughs> um, nee, maar ik, uh, ik... Kijk, wij streven ook met die inkomensplaatjes naar een soort absoluut optimum. En je moet je langzamerhand wel afvragen of dat verstandig is. En als je dan de berekeningen ziet... Ja, dan blijkt dus dat deze groep er nu heel slecht uitvalt. Maar we krijgen nog uh, twee dagen algemeen uh, politieke beschouwingen. En daarna het belastingplan. Dus ik denk dat oppositie en uh, kabinet... nog wel een aardige robbertje te vechten hebben. Ja, ja, wat Frans we... Kok, heb jij een gezin? Ja. Zit je ervan? Nou, onze kinderen zijn oud genoeg. Die zijn uit huis... En, uh... We hebben wel een dubbel inkomen. Okay. Mijn vrouw heeft een eigen bedrijf, is ZZP'er. er Maar ja, ik, ik kan niet meer goed beoordelen of ik hiervan schrikken moet, moet ik zeggen. Dat is het een beetje. Je bent wel beschikbaar om te, sch ja. om te schrikken. Ja, als ik ja. Op afroepen wil ik me graag. ziet <lacht> ja. Uh, ja. volg jij het nog? Ja, ik volg het inderdaad wel. Maar ik heb inderdaad ook al wat, wat, wat jij zegt. Dat de cijfers buitelen zo over je heen dat je echt denkt: van nou, eens kijken eind van de week wat er nou uiteindelijk uitkomt. Ja. Want, yes. Ja, meneer Van der Staaij, want dat is natuurlijk ook uh, uw inzet. U, u weet dat natuurlijk niet voor niks. U wilt natuurlijk ook in de debatten die gevoerd gaan worden dingen binnenhalen, neem ik aan. Want de regering heeft u wel nodig, hè? met name in de Eerste Kamer. Wat, is, uh, wat legt u op tafel? Wat wilt u binnenhalen? Nou, je weet tegenwoordig niet wie de regering allemaal nog eens nodig kan hebben. Nou. En daarom is het voor het kabinet altijd van belang um, om zo breed mogelijk en zo vroeg mogelijk naar draagvlak uh, te zoeken voor partijen. Voor de plannen en daarmee ook zeg maar: ja, de goede elementen uit de plannen van uh, alle partijen, uh, vind ik ze wel ook serieus te nemen. Ja. Nou, wij hebben dit punt. Um, en wat ook breder leeft, want ik hoor ook andere partijen erover... die zeggen, ja, voor die gezinnen ziet het we niet, wel een beetje bont uit. Ja, maar ook het CDA uh, heeft dat punt wel gemaakt. En het zou me niet verbazen als zelfs D66 dit ook wel te ver vindt gaan. Want dat betekent dus ook dat alleenstaande, waar zij altijd veel oog voor hebben... eigenlijk ook wel behoorlijk ja. gedupeerd worden. Maar u schetst uh, net ook dat het een van maatregelen is... Uh, waardoor dit effect ontstaat. Is het dan niet heel erg lastig om aan te wijzen... wat u dan precies wilt veranderen? Nou, je zou ook kunnen zeggen dat biedt dus de nodige ruimte voor het kabinet om aan die zorgen tegemoet te komen. Want waar het met name om gaat... in die stapeling van de plannen zoals die nu liggen... die pakken echt onevenredig hard uit uh, voor gezinnen. Um, en um, daar kan op allerlei manieren aan tegemoet gekomen worden. Hm. Maar daar heeft de... u vast wel een lijstje voor wat u dan aan het kabinet geeft... waarvan Zeker. u zegt, nou kijk hier eens naar en daar eens naar en daar eens naar. Absoluut, uh, dat geldt natuurlijk... Uh, nou, ik denk aan de kinderbijslag... Uh, wat dat juist ook gaat betekenen, aan, uh, dat ze ongedaan gemaakt kunnen worden. Denk aan uh, ook de heffingskortingen, uh, waar ook gezinnen veel last van hebben. Dat is meer technisch een belastingmaatregel. Uh, dat is een knop waaraan gedraaid wordt. Uh, dat zou ook heel veel helpen als daar tegemoet gekomen wordt. Ik denk een hele concrete maatregel, ik noemde net een voorbeeld... voor een gezin, een alleenverdieningsgezin met een gehandicapt kind... die gaat ook nog weer eens verliezen, een tegemoetkoming voor juist... Uh, die gehandicapte kinderen van 1500 euro per jaar... Mm -hmm. dat zou je kunnen compenseren uh, via de kinderbijslag. Okay. Dus nou, dat is weer een ander concreet voorbeeld. Ja. En mantelzorg, uh, naast de gezinnen uh, letten wij bijzonder ook op mantelzorgers... want daar zien we dat in de toekomst meer van verwacht wordt... met alle kabinetsplannen ook rond de hervorming van de langdurige zorg. Die zal je ook echt meer tegemoet moeten komen... met zogenaamde respijtzorg, dat zij ook ontlast worden... Uh, als er juist zoveel op hun bordje ook ligt. Oké, okay, en als we aan deze maatregelen dan tegemoet moet wordt gekomen, dan gaat u... het kabinetsbeleid steunen? Moet ik het uh. zo zien? Dit zijn voor ons punten uh, van gezinnen, mantelzorg... waarvan je echt zegt, daar zal het kabinet op moeten bewegen. Uh, en dan valt er met de SGP heel goed te praten... over allerlei andere maatregelen die het kabinet in petto heeft... en die ook in dat plan van 6 miljard uh, zitten... maar die dus geen belastingverhoging of verzwaring voor uh, gezinnen betekenen. En bent u ook in gesprek met de uh, ChristenUnie D66? Die gaven dit weekend aan van... nou, misschien kunnen wij wel iets betekenen in de Eerste Kamer ook... want daar uh, heeft het kabinet een meerderheid nodig. Heeft u de agenda met hen kort gesloten? We hebben uh, natuurlijk met alle partijen in de Kamer goed overleg. En zeker ook met partijen die... en dat geldt zowel voor D66 als ChristenUnie als het CDA... die ook zelf met plannen komen waarvan wij zeggen... nou, daar zien we wel parallellen in, daar zien we wel overeenkomsten in. En dan zullen we ook in de komende tijd kijken... hoe we daar ook eens samen in kunnen optrekken. Dank u wel, meneer Van der Staaij. We gaan weer verder in Den Haag. En wij gaan naar muziek. En niemand minder dan Alison Moyet. Welcome, Alison. Nice to have you here. Thank you very much. Guest. to be here. Thank you. You started your career uh, with keyboard player Vince Clark That's in right. Yazoo in 1982. And you're still in the top five list of British most-selling female singers. Let's listen to a compilation of your songs. It's time. 1982 Begonnen met Yazoo. Alison uh, sold more than, 25, more than 20 million albums. Meer dan 20 million albums verkocht. How did you cope with the fame? Hoe ging je met al die roem om? Oh, I, I wasn't a natural star, you know. I was, I, I came from a, a real kind of a peasant family... in a, in a working class um, area... where I was always left to my own devices. And getting that much attention at a young age is, is quite shocking. Was... I, I don't mean to sound ungrateful... because obviously that's allowed me to, to be uh, uh, free as an artist now. The, the fact that I sold a lot of records... but ik was niet very clever with it. Het no. was niet van makkelijk want ik kwam uit een heel gewoon gezin, arbeidersgezin en zomaar al die roem dat viel niet mee. En hoe you do it? Hoe did je het? Well you, you, you didn't you? Well you don't. You know I you know I was agrophobic for a while but then you know I had children and when you have children then you you just have to get on with it. And also you grow up and age is a fantastic thing. Anyone that's frightened of getting old is is crazy as far as I'm concerned. You couldn't give me my twenties again pickled. Omgaan met de roem is dat is ook een kwestie van ouder worden maar het heeft ook wel uh, gevolgen gehad. Bijvoorbeeld met pleinvrees. Uh, met krijgen van kinderen hielp ook. The moment you're touring Europe. En tonight you're performing in Paradiso. Um, en wij geven twee kaarten weg voor het optreden van vanavond. Via de website www.ditstedag.nu is de Kunt u laten weten waarom u naar Alison Moyet toe wil. En uh, you're going to perform for us now. What are you going to play for us? Yes, I'm going to play two um, tracks from my new album. One's called When I Was You Girl, which was the first single. And the second is a song called Filigree. Which in fact I wrote in Amsterdam when I, I was here last. But it should be said that the gigs that I'm uh, doing tonight. Is electronic based, so you're not going to be finding jazz songs. This is far more, um, uh, it's, it's it's a bit a bit more left field than that. Oké, okay, dus vanavond geen jazz, maar uh, meer het oude repertoire. We gaan to listen to you. Thank you. We hebben een hele grote studio tegenwoordig, dus loopt even naar de microfoon. Ja, dat duurt toch wel een half uur. When I was your girl I didn't know that I would end Where well, you begin More beautiful in your skin No matter of regret This loosening curl Teasing you out When I was your girl In my room You said we'll stay here For an endless year Close the door We're letting no one near When I was your girl When I was your girl And then today All the nightmares came my way All the tears I tried I'd put on every coat to wear the weather down But even in the sun, you said you tasted rain I watched you unfurl, you held on to me When I was your girl in my cups, I see you watching from the edge of the bed I'm sinking words that you never say when i was your girl when i was your girl and then today i'll be Even twee, twee keer twee kaarten weg voor dit optreden vanavond in Paradiso. Via Nu kunt u even laten weten waarom u die kaarten verdient. Ruben Nicolai, vanaf aanstaande vrijdag krijgen we een aantal weken achter elkaar... R.U.B.E.N. te zien op televisie. Goedemiddag. Een zeer goedemiddag. En het is eigenlijk op zondagavond. Nou, dan stoppen we er ook meteen weer mee. Nee, ja, we gaan nog even door. Het, waar staat die afkorting voor? Of is het geen afkorting? Ja, zeker is een afkorting. Het is Rubens uitdaging aan kent en entertaining Nederland. Kijk, doe maar. Dat moet je ook allemaal onthouden dan als je zo'n programma presenteert. Nou, ik het, zeg dat wel. Het is, ja, en het, het is dat ik de tweede presentator ben, want... Uh, je ja, zou uh, Art Roy ook ze doen, maar uh, met deze titel dachten ze dat ze beter wat ze denken zouden doen. Ja, dan kunnen ze het beter jou nemen, inderdaad. <lacht> ja. Het is een programma met gasten en een tafel en praten over de actualiteit. Jullie dachten bij BNM: dat doen ze nog niet zoveel in Nederland? Uh, nou, het is uh, drie beroemdheden komen uh, te gast in een uh, quiz uh, waar de presentator uh, de vragen ook niet van kent. En dat ben jij, en, he, de presentator. Ik vind het heel leuk om over de actualiteiten te praten, maar niet voor de hand liggend met diegene. Dus ik had laatst uh, René Vroger in de studio en dan vind ik het heel leuk om over de Joint Strike Fighter te praten. Okay. Maar als er iemand uh, van Defensie zou zitten, zou ik het juist wel leuk vinden om uh, te praten over een concert van René Vroger. Ja, dus, uh, dus, dus de gast bepaalt niet het onderwerp, in tegendeel zelfs. Uh, ja, nou ja, soms gebeurt dat ook. Het is het, is een, uh, het, het gesprekje voordat we de vragen induiken... Dat kan alle kanten opgaan. En als de gast denkt, nee, ik wil het heel graag hierover hebben... dan gaan we het daarover hebben. Dat, dat is, het ligt allemaal uh, zeer los. Ja. Vorig jaar was het een van de verrassingen van het zogeheten TV-lab. Dat is uh, een, een, een programma op Nederland 3... waarin mensen dingen mogen uitproberen. Laten we even een kort stukje terugluisteren. Vanavond in Ruben. Welkom bij de quiz waar ik zelf de vragen ook nog niet van ken. Ze verkocht meer dan 105 miljoen albums. Kijk eens even stijf bovenaan. Haar albums zijn dus wereldwijde mega hits. Eerste vraag. Welke bekende Nederlanders zijn dit? En Ruben. Vraag 2. Bij welke voetballers worden deze vrouwen? Hoorden. Hoorden. Hoorden. Britney Spears. In E equals MC squared, what is the C? Ja, wij hebben Alice en Wajee, maar jullie hadden Britney Spears. Nou, ik wou zeggen, het klinkt niet zo goed als Alice en mooie maar het, het, ik, dit mag er ook zijn. Ja, zeker. Ja. Dit format uh, werd jullie aangeboden en jij dacht meteen, dit wil ik doen? Uh, nou, zeker niet meteen. Uh, ik heb er altijd even voor nodig om uh, ergens in te groeien. En, zeker als het een goed idee blijkt te zijn, dan ben ik de laatste die dat vaak ontdekt. <laughs> okay. Maar uh, nee, het is inderdaad een Brits format. In Engeland heet het Chris Moyle's Celebrity Quiz Night. En uh, ja, toen we daarmee aan de slag gingen en toen ik uh, merkte wie er allemaal op zat, toen, uh, toen kreeg ik heel veel vertrouwen erin. En inmiddels vind ik het ontzettend leuk om te doen. Maar inderdaad, het enige wat ik weet is het, uh, het begin van de show. En ik heb die uh, introductie, die zeer verwarrende introductie van onze gasten, die, uh, die maak ik zelf. En, en dat is het enige stukje wat ik weet. Daarna ja. begint de quiz. En, uh, en dat nou, is ook de enige voorbereiding die je eraan doet? Uh, ja, nou ik, ik lees me enigszins in, natuurlijk in de gasten, maar voor de rest... Uh, kan ik niet zo heel veel voorbereiden, nee. Nee, want je, je stelt allemaal vragen waar je ook zelf het antwoord echt niet op weet. Nee, en, en, dus ik stel de vragen niet eens. Dat is of uh, onze voice-over, Harmke Pijpers, jullie collega daar. Ja. Of het is uh, uh, een beroemdheid die uh, een vraag heeft opgenomen van tevoren... en die starten we dan in. De gasten en... geloofden jou niet, hè, vorig jaar, dat je het echt niet wist. Nee, ze geloofden en, en nog steeds niet. Er is niemand dit jaar die het nog heeft uh, geloofd. <laughs> ik snap dat wel. Ja, dat zie je ook aan de antwoorden die ik geef, volgens mij. Dat is duidelijk. Ja. ...dat ik de vragen ook niet weet, Maar goed, dat, ja. uh, dat moet maar blijken. Ja, het is veel improviseren voor jou. Ja, ja dus, dus als je inderdaad het begin weet en daarna uh, ja, moet je ook maar kijken... ...wat er van uh, wat ervan gebakken wordt. Ja, dat is, uh, dan komt het toch op improviseren aan. Ja. Ja. Vervolgens, uh, ik heb die uitzending van vorig jaar zitten terugkijken... ...doen die gasten allemaal hele grappige dingen. Ja, ja dat vind ik wel echt... Het is, uh, we hadden in de eerste aflevering hadden we Richard Groenendijk, Silvana Simons en Bert van Leeuwen... En uh, van Richard, ja, dat die, die, die, weet je, die, daar krijg je gewoon perfecte, de, de, de goede grappen op de goede momenten. Die levert gewoon continu zoals je hem kent. Maar Sylvana en, en Bert, die kwamen er toch op een hele andere manier naar voren, weet je wel. Dat is, het is zo'n uh, nou, af en toe melige sfeer in de, in de studio. Maar dat is allemaal niet gescript? Nee, nee, nee. nee, nee. Nou, ja, ik heb die uitzending van vorig jaar zitten kijken met onder andere Frits Hoefnagel. Ja, die, die was heel was grappig. Ja, Frits was echt ontzettend opgelegd. Maar dat is die jou niet daardoor altijd, echt... dus ik dacht dat hebben ze allemaal voor hem opgeschreven. <laughs> nee, dat is bij Frits helemaal niet nodig. Nee, echt waar? Nee, dat is zeer, zeer waar. Ja. Dat is niet geschript. Nee. Wat, welk stukje was jij, uh, dacht je dat het zo geschript was? Nou, jij zat, jij zat bijvoorbeeld uh, te chansen met die mevrouw uh, Ulsen, heet het, geloof ik. Ja. En jij had wijn voor haar meegebracht en uh, kaarsen. Ja, precies. En even later uh, zat um, Frits Hoefnagel hetzelfde te doen met Gersper ja, precies. Nou, dat was die, wel die van tevoren bedacht, toch? Ja, ik, ik had inderdaad van tevoren bedacht... ik wil een fles wijn neerzetten en doen alsof ik het heel romantisch ga maken. Uh, toen hebben ze dat uh, weggehaald na de eerste ronde bij een uh, stopje. En toen hebben ze dat in het hok gegeven aan de mensen in, in het hok... wat ik dus ook niet kan zien. En dan uh, krijg ik een seintje, uh, kijk eens even door eruit. Ah, Oké, okay, er dus, er dus eruit. dat was wel degelijk spontaan ik... tijdens de uitzending bedacht. Ja, en dat, nou, misschien dat de redactie het allemaal wel van tevoren had bedacht, maar... Uh... Jij niet. Uh, ik in ieder geval niet. Nee. Nee. En heb je nooit een moment dat je denkt: wat nu? Uh, nee, dat is eigenlijk nee? wel of niet. Okay. Nee, op dit moment heb ik een, dat wel. Nee. Een total blackout? Maar nee, dat, dat, dat... Komt niet. dat komt niet voor. Nee, daarvoor gaat het denk ik ook te snel. Hm. Het zijn natuurlijk mini-gesprekjes van een paar minuten. Ja, nee, dat is te kort om daar een, een total blackout in te krijgen. Heb je nog een hele onverwachte vraag voor Wim van den Kamp? <laughs> um, uh, uh, ja, um, uh, wanneer, hoe oud was u toen u voor het eerst naar Alison Moy Moyet ging? <laughs> <laughs> dat kan ook vandaag zijn, maar ja, ja. Ja, hij past. Uh, ik denk, even kijken, 29. Kijk eens aan. Is dat goed? Want je was ook jury, hoorde ik. Nee, dat denken dat, dat, ook veel mensen. Maar ik heb er echt geen, ik heb niets in de pap te brokkelen, in de te brokkelen, al daar. Nee. nee, nee. Goed. Aanstaande zondag, dus de eerste aflevering. Uh, ja, absoluut. Half tien, Nederland drie bij het BNN. Veel plezier. Hartelijk dank, jullie ook daar. Straks na het nieuws van half drie, waarom gaat heel Duitsland opnieuw plat voor een van de meest saaie politici van haar generatie, Super Angi? En waarom wil CDA Wim van der Kamp opnieuw lijsttrekker worden voor de Europese verkiezingen? Dit is Radio 1. Het is half drie. Hier is uh, Raymond Serré met het NWS-journaal. De Duitse CDU gaat eerst proberen een coalitie te vormen... met de sociaal-democratische SPD. Ons kanselier Merkel heeft al gesproken... met SPD-partijvoorzitter Sigmar Gabriel. FDP-leider Reusler en de andere leden van de partij... Te treden terug. De liberale partij was coalitiepartner van de CDU van Merkel... maar haalde bij de verkiezingen niet de kiestrempel. De FDP keert daardoor niet terug in het parlement.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 En ouders moeten beter oppassen dat hun kind geen capsules met vloeibaar wasmiddel opeet. De voedsel- en waardenautoriteit waarschuwt dat steeds meer kinderen in het ziekenhuis worden behandeld... na het eten van de vaak felgekleurde liquid caps. Kinderen moeten overgeven of hebben last van geïrriteerde ogen of slijmvliezen. En dat waren de hoofdpunten uit het dag. Radio 1, dit is de dag. Goedemiddag, mooi dat u luistert naar nou, Dit is de Dag met hier aan tafel Wim van der Kamp. Hij wil opnieuw lijsttrekker worden voor de Europese verkiezingen... maar hij moet het opnemen tegen meerdere uitdagers... waarvan een aantal uit zijn eigen fractie. Wat zegt dat over zijn leiderschap? Maghliet Bransma over de Day After van Angela Merkel. Na het feestje mag ze meteen aan de slag... want haar coalitiepartner van de laatste jaren is weggevaagd uit de Bondsdag. En straks nog een optreden van een van de grootste Britse zangeressen van haar generatie. Een waar ethisch icoon... Alison Moyet. U kunt reageren via Twitter met de hashtag DDD... of ga naar onze website ditistedag.nu. Ja, het zal u niet ontgaan zijn. Angela Merkel heeft de verkiezingen gewonnen. En zelfs bij een monsterzegen blijven de Duitsers de kalmte zelf. Herzlichen glückwunsch, lieve Angela Merkel. Het is een superergebnis. ergebnis. Du bist die klare siegerin. Ik wil als eerste den wählerinnen en wählern danken. Du hast 42% der stemmen geholt. En ik dank ook man, der dort aan de zijde der muss ook manches ertragen. Ja, Met wem du jetzt ins Bett steigst, is deine Sache. Maar feiern dürfen we heute schon, want we hebben het gemacht. Maar het wäre natuurlijk schön, wenn es een grote Koalition gibt. Angela is die Königin van Deutschland. Ze liebt ihre Arbeit so sehr. Ja, Brands, maar geen Brandsma. Zo'n verkiezingavond in Duitsland is toch wat anders dan onze knalfuiven in Nederland, hè? Dan blijven ze allemaal heel rustig? Nou, het is gister, uh, gisteravond en vannacht wel degelijk heel groot feest geweest, toch? Ja? Bij het CDU, ja, zeker. Alleen, ja, Merkel zelf is daar niet heel lang bij. Ze houdt even haar speech en begreep dat ze later op de avond nog wel even gedanst heeft... maar dat oh ja. is over het algemeen als er geen camera's of wat dan ook meer bij zijn. En ik denk dat ze van tevoren ook gezegd heeft... dat niemand het met zijn mobiele telefoon mocht filmen. Nee, <laughs> een feestbeest is ze niet. En nee. ik, zei, ik zei eerder ook al van... Uh, ze, wij vinden haar een van de saaiste politici van haar generatie. Is dat, is dat een cliché of is het ook echt wel zo? Nou, ik vind het inderdaad wel een beetje een cliché. Want ik, ik denk eigenlijk dat als je uh, het zo lang uh, redt in Duitsland... op deze manier, dan ben je echt niet alleen maar saai. Uh, het is de derde keer dat ze aantrad als, als kanselierskandidaat... voor de Christendemocraten. 2005 was de eerste keer, 2009 de tweede keer. Toen deed ze het eigenlijk beide keren slechter dan gedacht. Gisteren deed ze het beter dan gedacht. Er zijn er niet zo heel veel die dat kunnen. Hm. Bijna een absolute meerderheid. Nou, dan moet je teruggaan tot, ik, ik meen, 57 in Duitsland. Adenauer die dat een keer uh, gered heeft. Dus... Het is niet iemand die heel flitsend en heel, uh, noem het dan allemaal maar op... het is, uh, het is geen, geen politica voor de sier. Iemand met, met grote gebaren of, of wat dan ook. Maar nogmaals, als je het zo lang redt en met deze uitslag... dan ben je echt niet alleen maar saai. Nee, dan heb je daar wel dergelijk wat te bieden. Ja. Is het nou een overwinning voor haar of ook voor de partij CDU-CSU? Het is natuurlijk voor een heel groot deel haar overwinning. Zonder Merkel zou de christendemocraten... in Duitsland er echt niet zo goed voor staan. Merkel is gewoon immens populair. Dat, dat, dat kan je door een aantal redenen wel, wel, wel, wel, wel verklaren. Ze is zo gewoon gebleven. Ze werkt heel hard. Het is iemand aan wie geen schandalen kleven. Ze heel veel van die... Mannen in het CDU die ook allerhande uh, gedachten hadden... over hun, hun mogelijke kandidatuur voor een kanselierschap... die zijn intussen allemaal weg omdat ze iets hebben... He, meer geld, noem het allemaal ja, maar op. Ja. Merkel heeft dat niet en, en dat is heel erg belangrijk... Duitsers zijn er ongelooflijk trots op... hoe Merkel Duitsland vertegenwoordigt op de internationale bühne. Daar hm. zijn Duitsers heel gevoelig voor. <lacht> nou ja, We weten intussen, uh, binnen Europa doet ze dat goed. Kan van de Kamp denk ik alleen maar beamen. Uh, hij knikt ja. Hij is niet saai. Nee, zeg het dat niet saai? Nee. Nee, nee. Nee. Nee. nee, vertel. Ja. Ik bedoel, als je. <laughs> uh, ik ga ieder jaar uh, bij mevrouw Merkel op bezoek. Uh, op het uh, grote CDU-partijcongres. En dan uh, mogen we ook altijd even met haar een paar minuten uh, spreken. Ontvangen op audiëntie. Ja, heel, heel, heel. heel Sibrand, uh, Buma en ik. Maar kijk, en als je, in mijn ogen, als je van Wagner, Wagner houdt. dan ben je per definitie hmm. niet saai. Houdt u dus, van Wagner? Ja, ja, zij is een, een zeer groot. naar de ring, Wagner, ja, ja. En dat is, dat is ook zoiets waaruit ja. je kunt afleiden. dat ze zich van weinig dingen iets aantrekt. Want er zit ja. natuurlijk altijd toch weer zo'n ja. zweem omheen. Ja, Wagner ja, deugt maar, niet ja, helemaal. Ja, nee. Maar het is een. Ik zeg niet. Sorry, het nee. is een betrouwbare Beta, ja. zeg ik maar. Al al. Maar als, als, als, als jullie dan even met haar mogen praten, waar gaat ja. het dan over? Nou, het gaat meestal over de toestand van het CDA. Oh ja, want die en, is er altijd zorgelijk natuurlijk. <laughs> die is uh, in verhouding tot die van de CDU, CDU, is die van ons goed, maar die van hun oudsgezeichnet. Ja, ja. ja. Nou, die is van ons goed. Jullie hebben dertien zetels hier in de ja. nee, ja, maar Hoe uh, doe je dat nou of zo? He? Dat soort Zoiets. elementen met komen. Het, zeker. met hetzelfde gedachtegoed. <laughs> ongeveer. Ja, maar zij zijn, uh, uh, als je de, een verschil maakt tussen CDA en CDU... zij zijn veel meer een volkspartij uh, ja, dat gebleven. Dat is een grote verschil. He, zij zitten in de kroegen en in de knijpen... en uh, processies, uh, schutterijen, dat doen ze allemaal. Zij zijn iedere zondagochtend uh, op pad... En uh, ja, ik ben zondagochtends of thuis of in de kerk. Uh, dus dat is een ander type ja, uh, politiek. En dan gaat u natuurlijk meteen zeggen, is dat slechter of beter? Nou, nee, dat, het is, dat levert meer zetels op in ieder Het geval. is anders. Ja, ja. ja maar is dat dan ja. niet een voorbeeld ook voor jullie? Uh, kijk, we hebben nu binnen het CDA de discussie van hoe gaan we verder. En uh, een van de, van de eikpunten is wel dat we zeker door de kabinetten van uh, Balken... En te bestuurlijk uh, zijn geworden. He, een beetje losgezongen van, uh, ja. van de mensen. Dus, maar dat zij dan goed? niet? Want zij heeft ook al heel lang. Zij bijna net zo lang als Paul Ja, maar kijk, de partijstructuur is daar groter, uh, anders. Uh, mevrouw Merkel kan in Berlijn blijven om het land te besturen. Terwijl duizenden vrijwilligers, ook van de Jonge Union, uh, de jongere organisaties, die zitten in al die dorpen en uh, feesten. En nou ja, wat ik zei, schutterijen en dergelijke. Uh, en wat heel belangrijk is, zij, heb, zij heeft geen uh, vijand of conculega op rechts. Ja, He, ja, zij, ja. Uh, zij zijn de rechtse uh, grote uh, volkspartij. En als je naar het CDA kijkt, ja, dan hebben we natuurlijk de VVD... als uh, natuurlijke concurrent. Maar je hebt en, al de FDP daar... Uh, ja, maar die is ook heel erg ook succesvol. Uh, nu, die zoals, staat onder uh, zijn onderin, maar die zijn wel rechter, toch? Uh, nou, de FDP, dat stond uh, vandaag in de kranten... de FDP kiest vooral voor de rijke mensen... Ja, het is en... een beetje een one-issue partij ja, geworden. Nee. Dat, ja. dat, dat is wel een groot verschil met de VVD ik... nee. hier. Nee. En ja, je hebt nee. geen rechtse partij. Ja. Kijk, die nieuwe partij, die Alternatieven voor Duitsland... Die, die, die hebben wel. wel. hebben Die hebben dan net de kiesdrempel niet gehaald... maar die werden natuurlijk wel aan de, ja, aan de rechterkant geplaatst. Ook, het was ook een erg aantrekkelijke partij voor neonazies en dergelijke... vanwege het nationalistische thema terug naar de d Maar kijk, dat is ook een verschil, denk ik... tussen, tussen Duitsland en, en Nederland in politieke zin... Zo'n zo rechtse partij krijgt in Duitsland ook gezien het verleden... minder makkelijk voet aan de grond. Ja. En het is inderdaad waar. De CDU heeft dan altijd nog die CSU. Hè, dat, dat de, demo, de, de Christendemocratische Goedje. Zusterpartij in Beieren. Nou, die dekt dat rechtergedeelte echt wel af. Okay. Nu ja. is de vraag... De vraag van vandaag is, is het natuurlijk... de van de dag. Van... Nou ja, het... De vraag van vandaag is voor Merkel natuurlijk wat nu. Uh, FDP weggevaagd. Uh, dan krijgen we de SPD, die Pierre tuinbroek uh, die, die is niet onmiddellijk opgestapt. Hè? Had je dat nee, wel ja, verwacht? Nee, nee, dat heeft hij ook al. Aangekondigd. Hij heeft gezegd, ik word geen minister in een grote coalitie. Dus ik word geen minister onder Merkel. Niet nog een keer, dat is, ja, heeft hij al in, in haar eerste kabinet gedaan. Maar hij heeft uh, ook aangekondigd dat hij wel uh, bij de onderhandelingen wil, uh, betrokken wil zijn. Dus uh, Merkel heeft dus vandaag al gezegd dat ze die onderhandelingen aan wil gaan. En dat, ja. dat ligt ook heel erg voor de hand. Want het is eigenlijk de enige coalitiepartner die overblijft. Ook met de Groenen wil ze praten, hè, heeft ze gezegd. Ja, of is dat meer voor de bühne? Uh, dat is natuurlijk ook om achter de hand te hebben als drukmiddel. Want de SPD gaat een hele hoge prijs vragen. Want het is duidelijk, Merkel heeft een, heeft een coalitiepartner nodig. Ze heeft niet die absolute meerderheid gehaald. Overigens denk ik dat als ze die wel gehaald had... dat ze ook op zoek was gegaan naar een coalitiepartner. Maar de SPD heeft een keer geregeerd met Merkel van 2005 tot 2009. Heeft daar geen goede herinneringen aan. Opgegeten. Opgegeten, net als de FDP eh, net de afgelopen ja. vier jaar. Dus die... Sociaaldemocraten zullen dat alleen doen als er uh, een, een behoorlijk rood regeerakkoord... De huid duur verkopen. De huid duur verkopen. Ja. En ja, dan is het voor Merkel natuurlijk strategisch heel gunstig... om te zeggen van ja, ik heb nog een andere optie. Ja. En dat is met groen En dat zijn de Groenen. De groenen. En daar, uh, <kwijden> uh, die, is, is die nu voorbij? Staan er nieuwe mensen in de, in de coalitie klaar, ja, denk je? Die staan, ja, ik denk dat het met Stuinbrouk inderdaad wel gedaan is. Hij wordt dus geen minister, ik zei het al. Binnen de SPD zal je sowieso denk ik een behoorlijke vernieuwing zien. De partijvoorzitter Sigman Gabriel staat er ook niet heel goed op... En en wie er staat uh, te dringen eigenlijk, dat is Hannelore Kraft. Dat is de minister-president van de SPD in uh, Noord-Rijn-Westfalen. Noord-Rijn-Westfalen bevolkingsrijkste en politiek belangrijkste deelstaat van van Duitsland, mm -hmm. en dat is eigenlijk iemand... die ook voor deze verkiezingen al wel genoemd werd... als degene die je tegen Merkel zou moeten opnemen. Ik denk dat het heel verstandig is geweest van de SPD... om dat nu nog niet te doen. Om haar even te bewaren? Ja, tegen deze Merkel was geen kruid gewassen. Daar zou, ik denk dat de verkiezingen wel iets spannender waren geweest... Als, als Kraft het wel had gedaan. Maar ik denk dat het heel verstandig is van de SPD... om haar even nog... In de loot te houden, of in de loot is ook maar heel betrekkelijk hoor, want ze is ook vicevoorzitter van de partij. En uh, het minister-presidentschap van noord rijn westfalen ja, is een ideale leerschal, ideale springplank naar het, uh, het kanselierschap. Ja. In 2010 vergeleek jij haar ook al met, uh, met Angela Merkel. Laten we even luisteren. We zijn al hooggekomen. gekomen naar het. Het wordt wel vergeleken met bondskanselier Merkel van de CDU. En ja, er zijn overeenkomsten. Ze kozen allebei op latere leeftijd voor de politiek. Kregen topfuncties in hun partij toen die er beroerd voor stond. Ook in kleding en mimiek is er gelijkenis. Hannelore Kraft, de Merkel van de SPD. Maar waarom niet? Ja, dus ze zitten overeenkomsten maar geen. Ja zeker. Uh, bijna uiterlijk wel, wel, wel een beetje te. Heeft allebei... je ook van die jasjes? Uh, ze heeft ook van die jasjes ja. inderdaad, ja. En een uh, beetje met allebei dat onopvallende. Wat, wat mij heel erg opviel toen ik uh, Hannelore Kraft... tijdens de verkiezingscampagne in Noord-Rijn west volgde... is dat ze dezelfde manier, makkelijke manier van direct omgaan met mensen heeft. Heel makkelijk in gesprek komt met... Daar, daar is Merkel ook heel goed in. Veel beter dan vanaf een, een podium een menigte toespreken. Datzelfde God voor Kraft. En het is net zo'n no-nonsense type als Angela Merkel. En ik denk dat de SPD, even afhankelijk natuurlijk... wat er gebeurt de komende vier... jaar. Ja, hè, want uh, dat weet je maar nooit. Nee. Maar ja, het, is, het is echt iemand die uh, voor heel veel mensen... binnen die sociaaldemocraten in, in Duitsland... een, een ja, aanvaardbaar en zelfs uh, favoriet iemand is. Ja. Okay. Ja, u, u zei in de intro van dit programma... dat het goed is voor Nederland, deze uitslag. Ja, leggen. nou ja, ik denk dat het goed is vanwege de continuïteit. Angela Merkel heeft er altijd blijk van gegeven, dat, dat zal Wim van den Kamp kunnen beamen, dat ze oog heeft voor de kleinere lidstaten binnen de Europese Unie. Ze heeft ook nadrukkelijk, uh, en zeker haar minister van Financiën Schäuble, de, de noordelijke lidstaten opgezocht in de, in, ten tijde van de, van de financiële crisis, omdat ja. we daar gelijk over denken. Ja, wat, wat nu natuurlijk wel spannend wordt, is hoe, dat wat ik ook al even, even zei hoe dat verder gaat als ze met die sociaaldemocraten gaan regeren. Want ja. en die hebben andere denkbeelden... over de aanpak van, uh, van de zuidelijke lidstaten met problemen. En, en regeren met de, met de Groenen, kan dat? Dat zou natuurlijk voor haar wel heel interessant zijn... om die SPD nog even buiten boord te als je daar een, een ja, groen, nou, nou, ik, ik, economisch goed akkoord ja. mee kan sluiten. Op deelstaatniveau is het gebeurd, christen democraten en Groenen. In Hamburg bijvoorbeeld was overigens niet... zo'n hele succesvolle coalitie, maar goed... Merkel zelf zou het geloof ik wel spannend vinden. Haar vader was lid van de Groenen. Oh? Haar moeder overigens van de SPD. Dus ze komt wat dat betreft uit een politiek spannend gezin. Moet je kiezen tussen je vader en moeder. Maar sociaal-economisch eh, liggen de Groenen in Duitsland... en de Sociaaldemocraten eh, eigenlijk helemaal niet zo gek ver uit elkaar. Die energiewende die, Duits die, die nee. Merkel heeft aangekondigd... Eh, naar de ramp eh, Fukushima. Oh ja. Overgaan op schone energie. Dat was natuurlijk een thema van de Groenen. Dat, dat heeft ze gewoon gekaapt. Wie van de Kamp geloofde er niet in, zie ik. Nee, nee want het gaat eh, om de meerderheid in de boendesraad. Ja, is het oh, ja. En uh, dan krijg je dus dezelfde situatie als wij nu dus in Nederland dus hebben. Dat kan helemaal niet. Maar uh, maar kan nou, alles kan, het in kan. De, maar het is niet stabiel. Nee, nee. En uh, de eerlijkheid gebied te zeggen, dat zal jij waarschijnlijk met me eens zijn... dat de hervormingsagenda van de SPD, die is uh, fors. En die is eigenlijk ook een beetje beter dan die van de CDU... Laat ik dat maar eens zeggen. Dus Al eerlijk, die, die ja. combinatie van op de winkel passen van mevrouw Merkel... Ja. en een beetje peper in het lijf van de SPD... dat zou voor Duitsland en Europa een goede combinatie zijn. Ben je niet bang dat het te lang doorgaat? Uh, dat zag je bij Kool, dat zag je bij Lubbus, dat zag ja. je bij, in, in, in okay, Engeland, bij Tetje. dat ja. houdt ik erop. Ja, maar goed, uh, op een gegeven moment, uh, dat is ook wat Margriet zegt... Uh, je, je zit in een situatie dat je het vreselijk goed gedaan hebt. Eerste kabinet met de SPD was niet makkelijk. Tweede kabinet met de FDP... Ondanks al die moeilijke toestanden met Cyprus en, uh, en Griekenland... heeft het heel goed gedaan. Ja, dan is het wel heel erg raar om op je hoogtepunt te zeggen... van nou, stop ik er maar even of mee. Of drie jaar doen en dan een opvolger zoeken. Nee, dat, dat doet ze niet. Of drie al meer, jaar doen en dan iemand anders de partijleiding geven? Dat ze zo'n scenario zou kunnen, pas niet bij Merkel. Maar ze heeft ook heel duidelijk wel te kennen gegeven... dat dit haar laatste periode okay, is. Oké, dat is. wel. Kool heeft inderdaad 16 jaar gezeten. En Merkel heeft diverse keren gezegd dat was te lang. Oké, okay. nou goed, nog één, één periode, Merkel dan. We're going back to Alison, Alison Moyer. Um... A question about your album. The, the yes. title is The Minutes. Yes. Why is it called The Minutes? I, I think it's because you get to... I'm afraid it's a long story. I'll try and cut it <laughs> yeah. down a bit. You, you get to a stage in your life when you understand that all this while that you think it's only you that's messing up, you that's getting your loves wrong or whatever is going wrong in your life, when you understand that glorious times in everyone's life happens in minutes strung out in pedestrian years, when you understand that and stop feeling bitter that you're missing out on something, you... you and Enjoy okay, everything so much more. And for me, you know, in my 50s to make an album of original work when it's very difficult in a world where women are assumed not to be creative after a certain age, then for me this is some of my minutes. You know, fighting for something I believe in and and for it to be well received. nou, dus de titel van de cd, van de CD is The minutes en het gaat eigenlijk over de minuten in je leven waarin het goed gaat en dat je je moet bij neer moet leggen dat dat niet altijd zo is en zeker uh, de, de verwachting over vrouwen boven behaalde leeftijd... Ik denk dat ze het over zichzelf heeft. Of over dat jou. Ze, oh Nee, niet over mij. Dat dat niet meer creatief is. En ze wil laten zien met het album dat ze dat zeker nog wel is. We're going to listen to you again. Thank you. I fell into a cinema. Watching pictures in a dream. Shifting the fidget into still. Nine other people to clearly. No humping bones, all filigree. Grace and nature mimicry all but took me to my knees. You jump too soon and miss all this. Now, something beautiful happens. Slow as slow can be Half eaten Words of earth and sea I didn't Feel it touching me I fell into a cinema. I didn't know where else to be. Sitting out a triple three. I thought I wanted frippery. That girl, five seats down, and me, concave and blinking at the same. Rolling credits on a screen. we ja, wait we wait we wait ho we wait ho alles in mooie thank you very much have a good time with uh, en als een uh, kaartje wil ga dan naar www. dit is de en vertel waarom 22 mei 2014, wat is er dan weer van de kamp? Dan dat is een donderdag en dan zijn de Europese verkiezingen. Dus en... let op, niet op woensdag. Oké, okay, en kunnen we dan op u stemmen? Um, Deo volente. Als God het wil. Ja. En het partijbestuur. En het partijbestuur. Want die beslist uiteindelijk wie de lijsttrekker wordt, hoe gaat dat precies? Uh, nee, nee, de leden beslissen. Dus even uit, uh, onderscheid maken tussen de lijsttrekkersverkiezing en de... Andere mensen op de lijst. Ja. He, dus we gaan nu eerst een maand uh, lijsttrekkersverkiezing uh, doen. De, de, de, vandaag worden de namen bekend ja, van de kandidaten. Geloof. Vanavond om zes uh, uur worden de namen bekend. En uh, na 4 uh, november gaan we ook de rest van de lijst uh, opstellen. Ja precies. Uh, en u wilt er meedoen? Ik wil heel graag weer uh, lijsttrekker worden. Oh, Welkom. Nou, omdat het een buitengewoon mooi vak is, euh, euh, lid zijn van het Europees Parlement. Je kan er veel doen voor Nederland, vooral als het gaat om economische euh, belangen. Uh, je kan er veel doen voor de christendemocratie. En uh, ja, ik denk dat ik de afgelopen vier jaar een redelijk stempel uh, op het functioneren van onze delegatie heb gedrukt. Wat In is het belangrijkste wat u heeft gedaan? Het belangrijkste wat ik heb gedaan is toch wel de commissie Interne Markt. Ja, dus uh, dat is een vreselijk technische ja, wat commissie. Wat hebben Elsbeth en ik daaraan, denk ik dan onmiddellijk? Uh, nou, uh, jou, uh, jullie Magnum-ijsjes worden veel goedkoper. O, kijk, daar uh, worden we veel te dik van. <laughs> ja, nee. Nou, dat vind ik toch een hele goede Ja, Nou, we krijgen dadelijk nog het suikeronderwerp. Dus ja. ja, vandaag er is dat weer dat ik weer gegeten uh, en ik al meteen weer spijt. Ja. Nee, maar we <laughs> ja. hebben bijvoorbeeld bij die commissie Interne Markt... maken we de, de regels voor uh, etiketten van ijsjes en zo... maken we voor heel Europa hetzelfde. En dat scheelt natuurlijk enorm in drukkosten... of je voor 17 miljoen mensen oh, drukt... Of van 502 miljoen mensen. En daar worden die ijsjes goedkoper van. Exact. Ja. Uh, hoe kritisch bent u over Europa? Ik ben inmiddels, inmiddels? Nou ja, de, de, ik begreep dat ook van uw redacteur dat ik minder kritisch zou zijn. Dat dachten wij. Uh, ja, dat is een misverstand. Dat we ook wel, want ik heb oor, dit jaar twee dagen rondgelopen in Brussel... en ik was meteen helemaal pro-Europa en nu is dit er altijd. Oké, okay. nee, maar wij gelden binnen de EVP-fractie als vreselijke Calvinisten. Oh, en die uh, houden niet van Europa? Uh, nou, in zoverre dat wij erg zuinig zijn. He, dat hele gedoe, iedere maand vergaderen in Straatsburg... Belachelijk. Ja. Daar heeft het CDA van gezegd, dat willen we niet. Nee. Uh, al die blauw spiegelende gebouwen in Europa... Uh, iedere land een commissaris... dat zijn allemaal dingen die als je je rollator moet inleveren in Nederland... dan zijn dat wel zaken die, die heel erg pijn doen. Dus dat kritische uh, over Europa, uh, zeker in Brussel... dat kleeft echt aan de CDA-mensen in de zin van het moet zuiniger. Maar dan kom ik hier in Nederland en dan wordt mij ook wat gevraagd over Europa. En dan gaat het alleen maar over de Griekse pensioenen. Terwijl al die exportmogelijkheden, de ontwikkeling van de Rotterdamse haven, de ontwikkeling van Schiphol, datzelfde Unilever, onze hele de, de, de ontwikkelingsmogelijkheden van de Universiteit Wageningen, allemaal gestimuleerd oh. door Europa. Dus dan wordt u vanzelf pro. En dan ga ik een beetje tegenhangen. Maar en dan, dan gaan ik... wij dus niet op uw stemmen, want dan zeggen we die man die verkoopt onze ziel daar in Europa. Nou, dat is helemaal niet waar. Want ik wil juist. Maar zou dat niet het sentiment in Nederland zijn? Nou, dat is het sentiment in Nederland. Dan moet, moet u daar moet... niet wat mee dan? Nou, maar ik ga niet meehuilen. Met de wolven in het bos. Dan maar minder zetels. Als Europa fouten maakt, dan geven we dat toe. Maar of je nou welke economische balans, maar zelfs culturele balans, kijk naar de vrede, welke balans je ook opmaakt voor Nederland, wij zijn zeer gebaat met een sobere, snellere en uh, innovatief. Europese Unie. Maar Nederlandse, Nederlanders die hebben dat dus allemaal niet zo goed door. Nou ja, kijk, het ligt Wij ook aan... We zijn een beetje dom. Nee, nee, nee, nee, want u weet... Dat, dat is dat, een beetje wat u zegt. Dat weet u nog uit uh, lessen communicatie. Als de boodschap niet overkomt, ligt het aan de zender. Hm. He, dus je moet niet beginnen over, want de Nederlandse kiezer is over het algemeen heel erg dat goed dacht op de ik. hoogte. Dat dacht ik. Maar je perspect... kunt hem niet overtuigen, eigenlijk. Het, nou, dat weet ik niet. Dat moet je, je moet dat volhouden. Maar je... het is niet een onmogelijke opgave, eigenlijk. Nee. Ja. Nee, als je, als je onmogelijke opgaat, moet je niet in de politiek gaan. Ik bedoel, je moet een zekere... Nee, maar je moet een zekere idealisme hebben. Een zekere overtuigingskracht. En we hebben natuurlijk met die eurocrisis hebben we gewoon tikken opgelopen, ja, nou laten we wel. eerlijk maar zijn. Maar is het niet zo dat de crisis die er nu in Nederland heerst... dat die afgewenteld wordt op Europa? Is dat niet een hele makkelijke buiten-het-land-liggend ja. buiten orgaan? Nou, zeggen, dat, dat is een van de... Da, u daar da, ik dan niks aan doen? ben blij dat u dat zegt, want ik hoor nog ministers in de Kamer zeggen... ook van het voorbereid... Kabinet, als er wat fout gaat of er wat moeilijk is, dat moet van Europa. Hmm. Nou, dat vind ik persoonlijk nogal zwak. Zeker als het niet klopt. Uh, zeker als het niet klopt. Maar in zijn algemeenheid zeg ik... ik durf uh, een pro-Europese koers uh, te varen bij de Europese verkiezingen. Verstandig. Maar nogmaals, het kan wel allemaal een slagje soberder. U krijgt uh, concurrentie van minimaal twee van uw fractiegenoten. Ja. Esther de Lange en uh, Lambert van Nistelrooy, die stellen zich ook kandidaat. Vinden die dat u het niet goed doet? Ik denk dat ze een beetje verliefd zijn op de functie. Niet op u, maar op de functie. Had u nog vragen? Dat is een vrij onverwacht antwoord, ja, de kant. maar ik bedoel toch eigenlijk als toch van stiekem roefen, dat... toch? Ja. Ja, dat dachten we al. Nee, maar dan denken ze ook dat zij het beter kunnen dan u. Uh, nou, die pretentie mogen ze hebben. Kijk, we hebben met uh, Sibrand van Huismar Mabuma en uh, Mona Keizer een mooie lijsttrekkersverkiezing achter de rug. Dat heeft het CDA goed gedaan. Het partijbestuur maar heeft... Maar die waren allebei nieuw toen, hè? U bent zittend. Nee, nee, nou, Siebrand was ook zittend. Ja, net. Even voor de goede orde. Net. Nou, hij zat op dat moment een jaar. Maar is, is het nog gezellig in de fracties eigenlijk te vragen? Zeker, zeker. Want we hebben met elkaar afgesproken... deze lijsttrekkersverkiezing, dat moet een feestje worden voor het CDA. En als daar drie individuen ten koste van het CDA lijsttrekkerskandidaat gaan zitten spelen... dan zal ik de eerste zijn die me terugtrekt. Mm. Want daar hou ik niet van. Mm. Het moet functioneel... Nuttig zijn. Natuurlijk zijn er verschillen. De een is grijzer, de ander is jonger, de ander is sceptischer. De andere U is bent dan die grijze waarschijnlijk? Ik ben, uh, licht, die ik ben de jonge nee. lichtgrijze. Nee. Nou, in dienstjaren ben ik sowieso de jongste. Dus ja, ja, dat staat. De rest betreft, zit er al langer. De rest zit er al langer. Was je ja, niet liever gewoon aangewezen? Van Wim, jij gaat het doen. Um, als je mij in mijn hart kijkt, dan uh, wil ik natuurlijk liever aangewezen ja? worden. Ik bedoel, dat maakt het allemaal veel eenvoudiger. Maar ik ben een te grote democraat om te zeggen, dit gevecht. Uh, Gevecht ga ik niet aan. En zo'n gevecht levert ook veel aandacht op, hè? Exact. Zij je ja. met een grote glimlach. Ja. ja, wat wilt u dan dat ik hier ga zitten treuren? Ik bedoel, uh, maar het, lijkt ik ben me zo, het lijkt me zo vermoeiend, dan moet u die strijd weer aan, terwijl er al genoeg andere ja. dingen te doen zijn, Ja, toch? maar kijk, dit hoort bij democratie. He, Churchill heeft wel eens gezegd, er zijn uh, duizend systemen en uh, uh, democratie is het de beste... Van de slechte. Mm. En als dus je niet tegen een interne verkiezing binnen het CDA kan. dan ben je ook niet waard om daar in Brussel te zitten. Ja, Margriet, hoe kijk jij daarnaar? Ja, nou, ik ben zo benieuwd. Moeten jullie dus direct campagne gaan voeren binnen de partij? En ik, het lijkt me allemaal zo ontzettend tijdrovend. En, en uh, ik bedoel die Duitse verkiezingen zijn geweest, er werd steeds gezegd... Brussel ligt stil, totdat de Duitsers ja. gekozen hebben. Dus je zou denken, jullie hebben nu alweer iets anders te doen. Ja, nee, dat, dat is waar. Maar daarom heeft het partijbestuur ook besloten... om het te beperken in de tijd. We beginnen op 4 oktober met de campagne... en op 2 november is de uitslag. Ja, ja, ja. Dus we gaan niet een half jaar lang... want daar hebt u gelijk aan. Zolang hoe meer je in Nederland moet optreden... des te rader meer rare beslissingen kunnen ze nemen in Brussel. Dus je niet, moet er wel niet, niet, bij zijn. Als u het niet wint, gaat u dan wel in de fractie daar? Uh, dat is een als-dan vraag. Daar mogen we van de mediatraining geen antwoord op geven. Je <lacht> moet nooit meer naar mediatraining laten Ik weet dat dat nee, nee is. Het is wel, uh, dat de nee, politiek het is, gezien is dit nee. Is wel, uh, dit betekent nee. Ja, dit betekent nee. Zo meteen na drieën gaan we het hebben over de documentaire... Houd God ook van vrouwen. Tot zo.